met het NOS De politie heeft ingegrepen bij een pro-Palestijnse demonstratie bij het EK Honkbal in Rotterdam. Een groep van 20 tot 30 demonstranten blokkeerde de ingang van het stadion, omdat ze tegen de deelname van Israël zijn, dat vanavond tegen Nederland speelt. Daardoor moesten ongeveer 200 mensen wachten totdat ze het stadion in konden. De groep betogers moest van de politie naar een speciaal vak waar ze wel mogen demonstreren. Afgelopen weekend werd er ook al bij het EK Honkbal gedemonstreerd. Morgen zullen al 14 mensen hun straf horen die zijn opgepakt voor de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag. Ze worden berecht via het zogenoemde snelrecht, waarbij hun zaak meteen al door de politierechter wordt behandeld. Het gaat om 10 mannen, één vrouw en drie kinderen uit het hele land. Bij zeven andere verdachten van de rellen in Den Haag is nog meer onderzoek nodig. Chipfabrikant NVIDIA en ChatGPT-maker OpenAI gaan meer met elkaar samenwerken. Er is een deal gesloten waarin OpenAI miljoenen computerchips van NVIDIA koopt. NVIDIA investeert daarnaast 100 miljard in OpenAI... ...dat het geld weer kan gebruiken voor de ontwikkeling van AI. Er wordt bijvoorbeeld een nieuw datacenter gebouwd. De Zeon die begin deze maand in Utrecht werd gezien... ...is afgelopen weekend opgedoken in Aalsmeer... Bewoners zagen het dier liggen op een steiger en ook zwemmen in de westeind der plassen. Vorige week werd de zeehond ook al in Amsterdam gezien. Experts laten het dier met rust, omdat zeehonden beschermde dieren zijn en het vrouwtje er ook gezond uitziet. Volgens zeehondenopvang Pieter Buren kunnen de dieren het prima uithouden in de sloten en plassen, omdat ze veel verschillende soorten vis eten. Het weer er vanavond en vannacht aan de kust enkele buien, op andere plekken is het droog...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 Goedenavond. Nee, goedenavond en welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van links van mij, rechts van jullie. Mocht je via de webcam kijken, Marcel van Kuijk, yes, Tegenover mij, speciale gast van vandaag. Kijk, hij zwaait al. <laughs> van der Pietersen. Ja, yeah. yeah. yes, Weer te gast vanavond. weer. Ja, ja. Helemaal goed, gezellig. <laughs> ja, leuk. zeker. We beginnen natuurlijk even met het trieste nieuws. We, we draaiden ja. niet voor niets at the gates ja. uh, aan het begin. Uh, Thomas Lindberg uh, overleden. ja. Op uh, 52-jarige leeftijd, ja. leeftijd op... op 16 september. Ja, ja. Nieuws. triest nieuws. een rotte ziekte. Ja. ja, een hele zeldzame uh, ja, vorm van kanker. had Hij is een keel, hè? Ja. Ja. Ja. Dat is nog snel gegaan. Dat is heel snel gegaan. Ja. Want in 2003 of wanneer? Het, dat hij ziek was, inderdaad. En, uh, ja, en nu uh, niet meer. Is, uh, niet meer, inderdaad. Uh, hey. Icoon. Absoluut. Pionier. Absoluut. Ja. Swedish Dead dus Grondleggen ja. ja, zeker F2, een van 2000. de ja. mm -hmm. ja. grondleggers toch wel een beetje. Of met ja. en Flames en dat uh, soort dingen. Ja, ze, was, uh, ze waren er vroeg bij, in 1990. Ja. In 1996 gingen ze al weer uit elkaar eigenlijk. Ja. En in 2000 na nou, waar we het net over hadden. Ja, buiten we zeggen ook heel veel dingen bij die jullie niet ja, horen. Precies. 2008 hadden ze een beetje Reunie Tour over festivals. Ja. En daarna. Mijn oh, op telefoon zit niet heel lekker. Oop. Hebben ze wel uh, een paar ja. uh, nieuwe albums uitgebracht, ja, klopt. Maar ja. dit blijft, vind ik... Ja, voor mij blijft toch de persoonlijk de beste. De betere. Ja, ja, zeker. Absoluut. En waarom hebben wij Sander hier? Ja, waarom hebben we Sander hier? Ja, waarom hebben we Sander zeker? hier? Ja, ja. Uh, om, nou, omdat ik hier uh, toen mijn zong. of uh, ja, mijn aankomende EP uh, uh, aan het promoten. Ja. Ja, hij ja. heeft wat uitgebracht. Ja. En dat uh, klinkt best aardig. Ja, toch? Uh, ja, zeker. Ja, hij is denk ik altijd een beetje eigen beheer en zo. En uh, nu heb ik gewoon uh, samen met een goede vriend van mijn Marens... Uh, ja het gewoon uh, vet goed opgenomen. Eerst maakte ik altijd een beetje mijn eigen demo's en nu wordt het gewoon met heel professioneel eigenlijk uh, Ach, aangepakt ja. en uh, ja, het is gewoon fucking badass geworden. Klinkt er zeker naar. Ja, ja, ja, ja. Zei, ik ben ook echt, echt, echt trots op gewoon, echt serieus. Na ja, ja. nou, eigenlijk FUA en zo, toen uh, ja, zit eigenlijk wel mijn nieuwe, nieuwe ding gewoon en uh, ja. ik ga er gewoon uh, 100% voor. Want fucking... waar hebben we het over? Ja, Miricus Kogur! Hoppakee, ja. Miricus Kobur. Ja. We gaan nog uh, yes echt True, uh, sans black metal. Uh, ja. Zoals ik zelf al noemde, inderdaad. Ja, ja mooie, uh, die houden we erin. We gaan hem straks draaien. We yes. gaan eerst nog even luisteren naar. Uh, uh, op Stonehenge heb ik ze gemist, want ze speelden het vroeg. Wij waren oh. te laat. Yeah. Wij waren gewoon te laat. Yeah. Ja. uit Frankrijk. Oh. Met uh, het nummer Dead Distance. Yes. Yeah. Yeah. Je hoorde ja, uh, Mirimac en daarachter hoorde je It's wind, Wat we al zeiden, dat betekent ijswind. In het oh, Nederlands. Yeah. Is uh, 97 alweer uit, uit elkaar gegaan. En 2002 waren ze bij elkaar. En de laatste album komt uit 2015. Oh. Good. En voor uh, al de foreign listeners. Hello. Uh, yeah, sorry, it's most of it's in Dutch. Yep. So you only hear. <laughs> Thanks for listening, uh, Dennis en Ksusha. Oh, hebben we weer ja? internationale ja? luisteraars ja, vanavond? We got some ja, ik heb international listeners hier. Waar ja. vandaan? Uh, Letland. Letland? If maar ze wonen in, oh, in Nederland. Oh, ze wonen in Nederland. Ze oh, wonen in uh, Nederland. oké. Nou ja, goed. We zijn altijd nog internationaal. Maar... Hij yeah. zit er nog steeds. Ja, ja. tuurlijk. Ik ben Absoluut. We gaan even wat dieper in op de Mirkuskoguur. Spreekt dat goed uit? Skoguur? Ja, de, de, de G uh, die is uh, silent. Het is Mirkuskoguur. Ah, ah, het is ja. tuurlijk, Dat spreekt het niet uit. Ja, ja. Wat betekent het? Ja, donker bos. Donker bos. Ja. Ja. duister bos. Hoe, het, hoe kom je aan de naam? Hoe ja, het geen tel... idee eigenlijk. Ja. Ik ben nog altijd wel een beetje into uh, Dark Forest. Dat is ook wel een beetje de thema's waar ik in schrijven. Ja, gewoon mysterie. En een beetje wizard uh, stuff. En, uh, ja, gewoon ook een beetje uh, oorlog. Een uh, beetje oorlog van alles. Ja, precies. Ja, het, ja, we gaan er zo naar luisteren. En ik heb het natuurlijk al gehoord. En misschien zelf ook. Maar ja, ik vind het echt. Uh, het ja, het klinkt echt. Ik was. Verrassend. Ik denk, oh, nou, ja, okay. nou ja, dit ik, klinkt best goed. <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja zeker. Absoluut. Wat ik hier vooruit bracht was allemaal gewoon echt lo-fi, uh, black metal. Het is uh, ja, gewoon niet het beste sound. We hebben gewoon, gewoon ja crappy recording. Maar ja, weet je, het is gewoon shitty demo 1, shitty demo 2, <laughs> shitty demo 3. Maar dan begint het altijd weet je, mee, toch? En toch? Uh, weet je, het is gewoon beginnen, weet je. Maar na, ja. naarmate ik gewoon, hoe meer ik het gewoon deed... Je, hoe gewoon beter mijn nummers werden ook en zo. En uh, ja, wat ik zeg, ik heb die nummers geschreven eigenlijk, nadat het even uit elkaar ging en uh, ja, is van, uh, Ik speelde gewoon uh, wederlijke gitaar en uh, ik heb gewoon die nummers geschreven en ik had een pre-productie gemaakt. Ja. En uh, gewoon drie songs. Hij nou, had het naar Rens gestuurd en hij uh, zei, je ja, ken ik wel wat mee. En hij uh, zei, nou, laten we het gewoon goed gaan opnemen. We nou, hebben het eerst helemaal uitgeschreven ja. en daarna gewoon de gitaar opgenomen, drum nou, en alles. Want je doet alles zelf? Uh, de, ja, met elkaar schrijven wel. En dan opnaam, uh, heb Rens de drums gedaan en uh, een beetje gitaar. Steven Telauw was een sessiemuzikant. Mm -hmm. En uh, ja, zelf heb ik gewoon de gitaar, vocals gedaan. Ik heb wel dezelfde drums geschreven en bedacht, zeg maar. Maar, ja, maar niet de, zelf gedaan? Nee, nee. Oh, okay. Dus ik uh, nee, dacht, uh, laat het gewoon lekker door anderen doen. Ja. En uh, ja, het is gewoon fucking uh, cool geworden. En ik uh, ja, ben er best wel trots op. Dus, ja, dat, uh, ja. Uh, geloof ja. ik inderdaad. Want je hebt een EP uit. Er komt een EP uit. Ja, komt een EP uit. En uh, via het zwaar gevecht label het Nederlandse black metal, mm -hmm. Underground. Ja, die kennen we. En uh, ja, dus dat, uh, gewoon uh, ja. Gaaf. ja. En er staat nu één nummer, is. Eén nummer heb ik nou staat voor online. Ja, en als het EP uitkomt, dan uh, gooi ik gewoon de rest. Komt op. de rest. Ja, ja, ja. ja, En hoe gaat de EP heten? Flittermuis of Hel. Ah. Dus uh, Fleermuis uit de hel. Oké, okay. kijk. Ja. ja, toch? Ja. <laughs> Je had het over Rens, even voor de luisteraars thuis. Ja, Rens is uh, natuurlijk uh, de gitarist van de Degenerate. Rens Hilgers. Ja, ja. ja. Rens Hilgers. Ja, dat is gewoon super cool. Ja, zeker toch. Hey, die gozer die heeft natuurlijk natuurlijk als eigen muziek ook uh, geproduceerd en mm -hmm. uh, opgenomen en gedaan. Dus ja, ja. Hey, met hem is het altijd gewoon goed en ik ken hem al jaren. Ja. En ze hadden gewoon vrienden en broeders onderling, weet je. En het is gewoon een uh, badass. Ja. En dus ja, een... weet je, het is gewoon ook een eer om met die gast gewoon, gewoon coole muziek te maken. Want uh, met Janet is het gewoon ook cool. En ik wel, ja. zeggen, we kennen elkaar al zo lang best wel een geschiedenis. Gewoon als vriendschap en dan met muziek. En ik rood Rody natuurlijk voor zo ook mm -hmm. en zo. Dus ja, weet je, het is gewoon... Uh, ja, is gewoon cool. Ja, gaaf, weet je, gewoon zo'n productie neer te zetten. En het daar nog natuurlijk uit te brengen. Vier zwaardgevergd alleen maar. gaaf. Ja, ja. ja, is gewoon super cool. Uh, je ja. al die andere black metal bands. Ja, en, uh, ja ik minste... heb er gewoon vet zin in. Ik kan me voorstellen. Ja. Dus ja. Uh, yeah. We zijn wel nieuwsgierig wel, ja. naar het nummer, nu uh, geworden. Ja, ja, ja vertel. Okay. Nou ja, het is. Hoe uh, nee. heet het nummer? Uh, oh. Emperor's Wrath. Oké. Okay. En nou, We gaan hem helemaal met intro en al gaan we draaien. Oh, Oké, okay. nou. nou, helemaal goed. Geniet ervan, ja, ja, ja, Enjoy. Yeah. Ik ga er niet doorheen praten. Ik ook niet. was hem dan. Ja, dat was toch. hem wel. Gaaf, man. En hoe ja. was dat om jezelf zo? Ja, <laughs> ja. dat uh, was wel gek, maar nee, was ja. wel cool. gewoon ja, dat cool. Dat is wel gaaf. Ja, dat is gewoon... Zeker. Ja. Ik had nooit verwacht dat het eigenlijk zo met microscoop hier uh, zo ver zo... Nou ja, zelfs op, wil ik niet, zeg maar, dat het uh, zo van de grond komt. Zeg maar, dat het ja. echt gewoon goede productie Wat ik zeg, weet je, nou, muziek was altijd een beetje gewoon... Lopen. Ja, maar dat bestaat eigenlijk al een tijdje. Ja, het is zo, ja. ja dat uh, is eigenlijk ontstaan. nadat uh, ik uh, na maanden met FJW in de studio heb gezeten en hij was helemaal geïnspireerd en hij wist precies hoe je, met die sporen en hoe je moest opnemen en doen hmm. en zo en, nou ja, zo ben ik eigenlijk een beetje gewoon gaan klooien. Het was eigenlijk meer gewoon een beetje een projectje gewoon, ja, we gaan een beetje probeertjes en nou uh, ja, gewoon een beetje creatieve dingen te doen en zo en uh, nooit zo echt zo heel serieus. Toen had ik eigenlijk uh, toen uh, met uh, nou ja, eigenlijk ook met Rens Hilges, toen de, de, de, de Burst Tribute gedaan voor Antichrist Magazine, Ook een paar jaar geleden. Mm -hmm. En daarna is het eigenlijk een beetje uh, gestopt eigenlijk. Ja. Nou, toen dacht ik van, nou, die nieuwe nummers ook. Nou, weet je, met Rens natuurlijk al die... Vette tribute van Bursum, toen de tijd al gemaakt. Uh -huh. Ik dacht, nou, weet je, sowieso gewoon, gewoon tof. Dus ik zou het, het, het... Ja, gewoon hem vragen. Vleedige keer ging het goed. Nou, toen, nu, nu weer. Dus, ik ja. uh, nou, gewoon chill, weet je. Gewoon vrienden onderling, gewoon lekker gitaartje erbij. Gewoon een beetje rocken. Weet je, gewoon chill. Geen pressure van de studio. Uh, of dit, of dat, of tijd, of geld. Of bla, bla, bla, ja, bla weet je wel. Uh, het is Gewoon super chill. En dan ben je in één keer op de radio. Ja, op ja. de radio, ja. Dus we eens een keer wat anders. Weet je, voor is het natuurlijk alleen FUA of uh, ja, hier ook de, de gast zijn, zeg ja. maar. Mm -hmm. En nu is het wel gewoon cool om bij natuurlijk, jullie, jullie programma natuurlijk... Uh, ja, gewoon mijn song dan uh, ja, ja. te mogen draaien. Dat ja. Ja, ja, vind ik ook wel een eer op de zandvoort nou, inderdaad. black metal. Zandvoort yeah, black metal. Ook ja, het ja. zandvoort is natuurlijk best wel wat dat betreft het saaiste dorp <laughs> van Nederland. Ik ken niet echt metal. Nee, op dat vlak niet. Nee. Nee. Dus ik vind het wel leuk om dan uh, toch een beetje een soort stempel te, te, te mogen drukken. Daarna nou, wat dat betreft. Want ja, ik heb toch alles geschreven weten. in Zandvoort bij mijn schoonmoeder op zolder. Met mijn elektrische drummis en mijn gitaar en mijn gitaar en gewoon een beetje. Ja, gewoon jammen en ja. opnemen en gewoon proberen songs te, te, te, te maken en muziek ja. te schrijven. Want hoeveel nummers heb je nu? En ja, dit zijn er drie. Drie, voor de EP. Ja, ja voor de EP. Ja. Ja, inclusief intro natuurlijk. En ik heb mm -hmm. eigenlijk alweer wel weer vier nummers liggen. Maar ja, die wil ik dan eigenlijk best wel weer snel opnemen. Je wil heel snel gaan. of andere mensen hebben natuurlijk ook gewoon druk. Weet je. Dus ja. dat ben je ook een beetje afhankelijk van... Dan, uh, maar goed, ik hoop het wel zo snel mogelijk gewoon weer andere nummers op te nemen. Als je gewoon wat meer nummers hebt, weet je, misschien nou ooit een showtje of zo. Maar uh, ja, weet je, wie zal het zeggen? Het is natuurlijk een ja. En Dat is aan de ene kant ook wel lekker, want jij weet je, je bent in full control. Ik heb met niemand wat te maken. Ik nee. kan zeggen, dit is gewoon hoe ik het wil en zo schrijf ik de muziek. Mm -hmm. En uh, weet je, met die zes muzikanten, ik stuur gewoon de muziek en de tabs. Ja, nee, ze dus speelden het gewoon in en uh, weet je, het was gewoon goed. In dit uh, ja. resultaat. Ja, dat ja. was echt awesome. Stel, er komt een optreden. Sta je dan alleen te zingen of heb je de gitaar? Of weet ja, geen je, geen idee? Of... Nee, ik heb geen idee. Dat, uh... Nou, nu zou ik wel gitaar willen spelen, maar ja, ik ben, dat heb ik ook wel echt gewoon een frontman type. Dus uh, misschien toch wel zingen, dat is ook wel cool. Ja. ja. Weet je. Zijn er wel, ik had, uh, waren al mensen hier allemaal al benaren, van, joh, als je een keer live wil spelen, weet je wel. De drummer uh, Daan Bleuming van uh, Vader. Mm -hmm. Die heeft me een bericht, bericht van, joh, ik uh, zou eventueel, uh, een je, en ik kan mensen in mijn kring. Dus ik had, well, ja, dat is op zich wel cool, ja. dat je meteen uh, gewoon gesupport wordt eigenlijk. Ja. Van, ja dat, dat vind ik echt tof. Dat is het mooie. ik ben toch zo de de, ja. de scene. Heet, ja. wel, uh, Weet je wel, helpen, helpen en supporten, ja. weet je wel, ja. uh, fucking cool. Dat is en gewoon... wij helpen jou ook weer een beetje, precies. Ja, gewoon dus ja. een beetje geven en nemen, weet je, als ja. in die scene ook, weet je, vroeger was het ook gewoon zo, dan verder, als je gewoon met de andere bands, weet we nou, de regel de ene keer een gig, dan de andere weer, weet je, zodat elkaar een beetje gewoon helpen supporten, weet je. Ja. En uh, zo ja, weet je. dat is gewoon ja. hoe het moet. Ja, weet je. Dat vind ik ook. En dan weet je, zoals nu ook, weet je. Rens heeft mij toe geholpen met, de, met mijn M.A.P. En nou, dan help ik me al jaren al mee als drumtek, als roadie. Ja. Weet je, ja. En dan weet je, ik, ik krijg een t-shirt, weet je, daar ben ik tevreden mee. Ja, weet je. Ik gewoon met mijn vrienden, je met mijn maat, weet je. Dat nee. is gewoon, uh, weet je, ja. dan, muziekbusiness, weet je. Ja, dan moet je echt moet heel je gaan, goed, ja. goed, weet je, om echt veel geld te verdienen. Ja. Weet je, maar ja, weet je, dat is tegenwoordig ook niet meer zo, weet je. Ja, en kom er maar tussen, tussen al die ja, ja, joh, maar, duizenden bands that. tegenwoordig. Wee echt wel. Nee, laat zien groeit behoorlijk. Dus ja, dus aankomende zaterdag ga ik naar de Rebellion Rebellion Festival. Ja, daarna ja. ga ik uh, natuurlijk weer een uh, roadie uh, voor uh, Bas en uh, voor Degenerate. Ja. Dus, ja, weet je, dan kom je ook weer ergens, weet je wel. Ja, een mensen, dus weet je, het is allemaal weer een beetje, een beetje contact te leggen. En dat vond ja. weer leuk. ik ben een tijdje niet mee geweest natuurlijk. Ook het gezinsleven en werk en uh, weet beetje zwaar. Maar daar nou heb ik er wel weer energie voor. <laughs> ja. <laughs> weet Ik ja, geef oh, je energie, oh, ja, hè? Gewoon, ja. let's we go, weet je. Gewoon leuk. Ja. energie zit er zeker in. Maar dat we zeker weten, ja uh, we, we hebben het al gevraagd, dus we hebben het al klaar staan. Maar ja, je wilt ook nog een nummer horen. En jouw vrouw ook. We hebben ook aan je vrouw gelegd. Ik weet niet of ze meeluistert dus vandaag. Nee, we hebben het ook niet. <laughs> maar uh, we, weet ik ook niet. we gaan het achter elkaar draaien. Ja, en, ja. Uh, mag ik uh, mee? En natuurlijk? Is ook wel even mijn invloed ja. natuurlijk. Weet je, dat is uh, gewoon gauw, bent. En dan hebben we het over. I am the Labyrinth. Right. waren de verzoekjes van uh, Sander dat was, en, en zijn vrouw? Ja. Meem en Dimo Burre. Ja. We hebben ja. nieuws. We hebben veel. Hebben we veel nieuws? Ja, aardig wat nieuws, ja. Aardig wat nieuws. Ja, er is dan, uh, er heel wat gebeurd in de metalwereld. Dan uh, gaan we naar luisteren. Gaan we naar luisteren?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 Ja, we hadden het al aan het begin van de uitzending gezegd. Vorige maand maakte At The Gates dus bekend dat zanger Thomas Lindberg er ernstig ziek was. Vandaag, dus 16 september, is hij dus overleden. Eind 2023 werd bij Lindberg Adenoiet Kistisch. Of carcinoom, ik weet niet hoe hij spreekt. Uh, vastgesteld een zeldzame vorm van kanker die vaak ontstaat in de speekselklieren, maar ook op andere plaatsen in het lichaam kan voorkomen. Na behandeling werden begin dat jaar ook op andere plaatsen restanten van de kanker gevonden en in mei heeft hij een zware terugslag gehad en sindsdien verbleef hij in het ziekenhuis. En nu dus het trieste nieuws dat hij dus op 52-jarige leeftijd is overleden. Thomas Stompa Lindberg werd op 16 oktober 1972 in het Zweedse Götenborg geboren. Hij begon zijn muzikale carrière in 1988 in een band genaamd Grotesk. Maar toen die band in 1990 uit elkaar viel, begon hij At The Gates. Het album The Red in the Sky is Ours volgde in 1992 nadat de band getekend had bij Peaceville Records... In 1994 brak de band door met het derde album Terminal Spirit Disease. Maar de echte klapper kwam in 1995 toen At The Gates de plaat Slaughter of the Soul... waar we dat naar luisteren, de eerste, uh, eerste nummer natuurlijk, uh, uitbracht. En helaas verliet de gitarist Anders Björlen, bassist Jonas Björler... het, erna, er, uh, het jaar erna de band, waarna de overgeleden besloten At the Gates in de ijskast te zetten. Lindbergh ging door met zijn punkband Skit System... en sloot zich later aan bij onder meer The Crown en In 2007 en 2008 was At The Gates weer even bij elkaar, voornamelijk voor wat optredens op festivals, je zei het al, Ben. In 2010 volgde weer een reunie, maar het zou pas tot 2014 duren voordat er een nieuwe plaat uitkwam, At War With Reality. Deze werd in 2018 gevolgd door To Drink From The Night Itself. En in 2021 door The Nightmare of Being. Ondertussen was Lindbergh ook nog actief bij de grindcore band Lock Up, met onder andere Shane Embury and van Napalm Nep Death. Het laatste album dat Lindbergh uitbracht, was met Lock Up getiteld The Drags of Hades. Begin 2024 cancelde Atta Gates ineens alle optredens. Later zou blijken dat het dus vanwege dat Thomas Lieberg eens zo ziek was. Hannes Brown gaat stoppen als zanger bij Kiss and Dynamite. Na bijna 20 jaar en ruim duizend optredens vindt hij het... Tijd voor verandering en toerleven heeft zijn tol geëist op zijn gezondheid... en daarom gaat hij een stap terug doen. Hij wil namelijk zijn band ook niet tegenhouden om verder te gaan. Wel blijft hij Songs for Kissing, Dynamite schrijven en de platen produceren... dus hij zal vooral achter de schermen actief zijn. Onder de noemer The Big Goodbye zal de band ongeveer of over ongeveer een jaar drie grote shows en arena's in Duitsland spelen, wat de laatste van met Hannes zullen zijn. Wie daarna zijn vervangen wordt, is dus nog niet bekend. En vorige maand stond Dimitri Paradox nog op Dynamo Metafest. Nu heeft de Tsjechische band een nieuwe single uitgebracht, getiteld Red Sky Remains. We verwachten dat er nog meer nieuw materiaal aankomt, want begin volgend jaar gaat de band weer op tournee door Europa. Op 23 januari staan de gemaskerde mannen in patronaten Haarlem. En de eerste speeldatum voor de reunietour van Twisted Sister is een feit, hoewel de legendarische glam metal band waarschijnlijk in mei al... in de Verenigde Staten gaat optreden... is de rumeur van, van de eerste aankondiging... voor Barcelona Rockfest. Dit Spaanse festijn vindt van vrijdag 3... tot en met zondag 5 juli volgend jaar plaats. En voor de tiende editie... pakt de organisatie flink uit, want... naast Twisted Sister zijn tevens... de populaire Duitse metal bands Accept, Halloween en Powerwolf gecontracteerd. Daar komen nog vele namen bij. Voor meer informatie zie in het Engels bijvoorbeeld... over de kaartverkoop zie www.barcelonarockfest.com... Slash en slash. en uh, ja, we zijn het al aan het begin van de uitzending. Latheen gaat stoppen. De band heeft het afscheid aangekondigd. Gelukkig voor de fans zal dit pas over precies drie jaar zijn... Op 20 september 2028 brengt de band het achtste en laatste album uit. Met deze plaats sluit Watteen een 30 jaar loopbaan af. De komende drie jaar kunnen we gelukkig nog wel nieuw materiaal van de band verwachten. En er wordt ook nog opgetreden, zo wordt ons verzekerd. Maar je kan in ieder geval wel alvast het einde van Watteen op je kalender omcirkelen. En dat was het Metal Nieuws weer voor deze week. Toch ja. wel aardig wat nieuwtjes, hè? We zijn erbij bij voor... Oh, sorry. Nee, ja, ik kom ja, nee, ik oh. heb een niet. Hallo, een Hallo. Zet, allo, yeah, je ik kom heel ver weg. Ja, heel ver. Doe het maar aan een interview, ja. denk ik, van een jaar geleden. Onderver. Ja. <laughs> Oepsie, mijn vrouwt. Ja. ja. Ja. Hoppakee. Ja. Uh, ja, gaat de tijd hard, hè? Nou, inderdaad, we, zitten, we hebben al zes nummers. <laughs> ja, Echt, het schiet lekker af zo. Maar ja, ah, ja, we hebben ook uh, iets belangrijkers eigenlijk. Dat is ik. waar. Dat is Absoluut, waar. absoluut. Maar toch, uh, snel ja. maar een nummertje dan, hè? Ja, dat we dan maar doen, hè? On a morbide angle. Oh, dawn of the anger. Nice. <laughs> Triumphator met Eternal Disgust. Oh. En dat was het laatste nummer van het eerste uur. Tijd ja. Ja. gaat ja. snel, hè? Tijd ja. gaat snel als je lol hebt. Nou, nou, inderdaad. Inderdaad, ja. En we hebben een lol gehad. Ja, sowieso. Ja. We hebben nog een uurtje. We hebben Yay. nog een uurtje. Ja, en Sander <laughs> blijft zitten. hè? Ja, als je het uh, gezellig vindt tenminste. Ja, absoluut. Nee, helemaal niet. Nee, nou... Ja, we, het, uh, vinden, ja absoluut, we hebben het Nee, nee zeker. Ja, natuurlijk. Hartstikke Sander. Welkom. We nog even verder ondervragen straks. Zeker Over... We meer ja, ja, dat is goed, maar ik heb ja. het goed te vertellen. Dus, uh, Mooi zo. Ja. Helemaal goed. Ja, collega's in het land, die hadden je ook al opgepikt, dus die willen je het Ja, ik, Hoor ik heb het al gezien. Ja, dus nice ik, toch? Ik heb van de week even, even een berichtje gestuurd, of net al Stop. gedaan eigenlijk. Even, right. Dus ja, helemaal weer. goed. Nou, kijk, we gaan er zo uit. Tot, ja, tot, en dan, komen, tot we uur. En dan uh, komen we weer in En dan komen we weer in En we met beginnen met met ernaar. Na. Langzaam nummer. Zo waar. Oeh, nou dat gebeurt niet vaak. Nou, mensen, blijf luisteren. Bedankt voor het luisteren. Zoveel. Tot na het nieuws van 10 uur met meer play it loud on the ground. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM ZFM. met het nieuws van 10 uur.